Goedemorgen, ik ben Dilke dit is het nieuws van NOS op 3. Een paar Europese landen gaan vandaag in lockdown. In Tsjechië zijn de afgelopen dag veel nieuwe coronabesmettingen geteld. Dus gaan een hoop winkels dicht en mogen mensen alleen op pad als het echt niet anders kan ook ieren moeten weer binnen blijven omdat dus balen maar begrijpelijk vind deze vrouw die haar winkel moet sluiten obviously it's disappointing but at this stage i think if we can use this as an opportunity to get people out of the icu to stop people getting sick and hopefully just look towards christmas ik um, i'm on board with it ook in Duitsland verspreidt corona zich weer hard. In een dagtijd kwamen er meer dan 11.000 besmettingen bij. De dag ervoor waren dat er nog geen 8.000. Als het zo doorgaat, worden de coronaregels daar ook strenger. Het Openbaar Ministerie gaat Tata Steel vervolgen. Dat staalbedrijf zou niet genoeg doen tegen grafietregens. Grafiet is kankerverwekkend spul dat vrijkomt bij het maken van staal. Komt terecht in woonwijken in de buurt van de fabriek in Nijmuiden. Een scheurpartij op het strand met een peperdure terreinwagen eindigde gisteren voor de bestuurder in het ziekenhuis. Volgens Omroep West reed de man keihard over het strand toen hij in een kuil belandde. Zijn auto werd gelanceerd en vloog een paar keer over de kop. Hoe het met de man gaat is niet bekend. Nederland moet in 2035 klimaatneutraal zijn, vinden jongere organisaties. Ze hebben een plan opgesteld. ...deden ze drie jaar geleden ook. De voorzitter van Jongeren Milieu Actief vertelt wat daarmee is gebeurd. Helemaal niks eigenlijk. En dat is ook precies de aanleiding waarom we dat nu weer zijn gaan doen. Omdat we vinden dat uh, nu actie moet worden ondernomen. Jongeren willen niet langer dat klimaatactie wordt uitgesteld. Zo denken de jongerenorganisaties van zes politieke partijen er ook over. Zij willen dat hun klimaatplannen in de verkiezingsprogramma's terechtkomen. Nu hoort de voorzitter van de ChristenUnie Jongeren. Dus bij ons intern, je vraagt was hoe gaat dat dan? Nou, daar praten we zeker over als politieke jongerenorganisatie met onze moederpartij. En daar wordt ook naar geluisterd. Dus de ChristenUnie zet dat zeker in het verkiezingsprogramma. De jongerenorganisaties van VVD, CDA en SGP doen niet mee aan het Klimaatmanifest. Het weer best bewolkt vandaag. In het noordwesten is eerst kans op een buitje. Later vanmiddag kan het in het zuidoosten flink losgaan met hagel en onweer. Het wordt 15 tot 19 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. Op de A9 van Alpen naar Amstelveen is een ongeluk gebeurd met een vrachtwagen bij Batuverdorp. Er zijn twee rijstroken dicht en daardoor staat een korte file vanaf de afrit Haarlem-Zuid. Tot zover de verkeersinformatie.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 langs, de entree is gratis. ANWB, is een elektrische auto een optie voor mij? Wat zijn eigenlijk de voor- en nadelen van een autoleasen? Waar moet ik op letten bij een nieuwe autoverzekering? Heb jij ook een autovraag? De ANWB helpt je op weg. Want alles voor de auto vind je op anwb.nl slash auto. Dat is dus goed voor elkaar. Het bos is onrustig. Hier en daar wordt de stilte verstoord door het burrelen van de wijfjesherten... en de bronstroep van de mannetjes. Kom bij ZFN. Het geluid van Zandvoort. Uh, Goedemorgen. Dit is de interconnector Can Kan ik helpen? Ja, ik probeer to reach richten commander P.R. Johnson... op Mars, flight 247. Very well. Hold on, please. Yes. Thank you, operator. Live is TTCFM. Hi, darling. How you doing? Hey, baby. Were you sleeping? Oh, I'm sorry, but I've been really missing you. Hi, darling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 Across the moon. Ja, en ik moest aan denken wat het uh, bericht kwam dat Nokia een netwerk op de maan gaat maar Ja, dan krijg je dus dit soort dingen met verbindingen. Goed, zometeen om half twaalf. Jaap Koper in de uitzending met Alternative FM. En er is dan natuurlijk één plaat die we altijd draaien. Jaap, zet hem maar weer harder. Pauline met alleen...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 Ja, van de Eggepoel. Een van de leukste Belgische platen. Maar het duurt maar 1 minuut 13. En daarvoor hoor je ja, de beste en de meest gedraaide plaat hier op ZFM. Veline met Alleen en zometeen Jaap Koper. Over een kwartiertje met Alternative FM. En daar komt die plaat natuurlijk ook weer langs. Wij geven door met uh, nieuwe muziek. En ik hoor dat Jaap deze ook draait. En Rob ook. Nou ja, dan draai ik hem ook weer. Mali Cyrus. Hier is die nieuwe Midnight Sky. Sky en hij is inderdaad heel erg goed. Ja, dan ga ik toch even iets doen. Is totaal anders. Terug naar 1987. Nou, misschien zelfs wel eerder. George Michael. Careless whisper. Omdat het kan. Hier is hij bij ZFM. Al 30 jaar het geluid van Zandvoort. Jananowski of zoiets. Ja, en daarvoor je George Michael met careless wispen. Gewoon omdat het kan en zo'n mooie praat is. Het is uh, bijna half twaalf. Ik, uh, ik denk dat ik Jaap even ga bellen en kijken of hij wakker is. En dat is hij, want hij heeft zes minuten geleden... het programma voor Alternative FM al online gezet op zijn Facebook. En uh, ja, er is toch één dingetje... en daar moet ik het echt even met Jaap over hebben. Ik heb vorige week geluisterd... en uh, vlak voor de klok van tien gooit hij opeens een plaat erin. En ik denk, hey, Alternative FM en dan deze plaat... Dit is wat je vorige week om iets voor tien horen bij Jaap Koper. Yeah. Ja, sorry, ik was wat laat, maar het was een vraag binnengekomen. Heeft u dat nou ook wel eens? Dat u een dressoir bestelt bij een postorderbedrijf... en u krijgt een opblaaspop thuis? Ik bel die man op, ik zeg, praat alstublieft geen poep. Waar is mijn dressoir? Moet jij nog een boterkoekje? Nou, doe er maar een kruidenbittertje bij dan. Oh, wat mooi. Gezellig, hè, is het hier? Praat alsjeblieft geen poep. Zet in godsnaam die plaat af. Question. Why is it that every time I walk down the street... Somebody wants to stop me Just to give me a flyer Come on, man Want that Get out of my way Question Why is it That every time I walk into the bank, the tellers look at me like I'm the one that robbed them last week. Come on, man. Radio, I hear the same five songs 15 times a day For three months Me. money Trouble. The other one looks at me like I'm the one that got her daughter strung out on crack. It never fails I'm just chilling in my crib Minding my own business And somebody wants to call me Just to talk about nothing Fuck that Nightclub. Only the ugly chicks wanna step to me. I mean, like I'm ugly or something, huh? What do you mean, huh? mijn gezicht, zeg dingetje dan. Jaap, vertel eens even, hoe zit dat? Waarom was dat vorige week om tien uur in alternative FM? Nou ja, weet je, ik dacht van het, het is redelijk alternatief. Dat sowieso. <laughs> ja, dus... Het is alleen, ik heb wel met één uh, iets gebroken. Uh, het is een koffer. En die, uh, die kom je normaal gesproken niet 1, 2, drie tegen in een uh, programma... <laughs> ...dat van ons... Maar ik hoorde dus dat dit het echte origineel was. En dat wist ik ook wel. Alleen ik wist niet meer van wie. Dus... Zeg het. Zeg het is het. Ja, zeg het. Hoewel ik de versie F -F -F van Frank wel ontzettend... E -E ja, gewoon sagat. Oké. Okay. Maar de versie van Frank is wel heel erg leuk. Ja, ja, ja. Die hadden we al eens eerder uh, gedraaid op de dinsdagmorgen. En uh, toen, uh, toen, toen vond, ja, dat was, uh, dat was dat moment dat uh, Tino uh, zijn column van, uh, over poep praten uitsprak. Uh, ja. uh, toen haalde Ger dat uh, erbij. Ja. Alleen ja, wij, uh, ik, ik kwam me gisteren ineens achter van, uh, die heeft hij al uitgesproken. Ja. Nou, ik heb, uh, dat is, dat ik heb weer. vanochtend weer een uh, poepverhaal van, uh, van Tino uitgezonden. Van dat, uh, die, hadden <laughs> die hadden we nog ergens liggen. Dus, uh, Precies. <laughs> Goed, Jaapje je hangt weer omdat het uh, vanavond weer Alternative FM-tijd is. Uh, tussen 8 en 10 hier bij ZFM. Ja. En dan, ik zie het al op je Facebook, die nu inderdaad zes minuten geleden geüpdate is. Allemaal nieuwe dingen uit Noord-Holland. Nou, niet nieuw. Dat is het. Uh, even, even een kleine correctie. Oh. Dat is het niet. Uh, er, zijn, uh, er zitten wel uh, wat dingetjes in waarvan je zegt... Nou, dat, uh, dat was nog niet eerder uh, te horen geweest. Mm -hmm. uh, zoiets bijvoorbeeld als uh, Kelsey Koekson... Uh, dat is aangedragen door 3 voor 12 Noord-Holland. Okay. Ja, want uh, vorige week hebben we geen uh, 3 voor 12 Noord-Holland vloedgolf nee. uh, gehad. Nee. En ik vind het toch, uh, toch wel even nodig dat we uh, even een Noord-Hollandse uitzending uh, doen. Ja. Dus uh, wel netjes naar de 3 voor 12 Noord-Holland uh, vloedgolf uh, of 3 voor 12 Noord-Holland toe. Uh, weliswaar dan zitten de, de dames er niet bij. Maar ik vind uh, wel dat je dan even Noord-Hollandse dingen er even bij moet halen. Ten slotte... Uh, doen we dat? Ja. Nou, dus, dus, dus dat is een beetje de hoofdmoot. Uh, maar er zitten wel uh, Noord-Hollandse gerelateerde dingen in. En, tenminste, alleen maar. Ja. Um, zo hebben we bijvoorbeeld uh, een gesprek met Madelief van Vlijmen. En mm -hmm. zij is van Medlife. Oké. Okay. Het uh, is een dame die uh, uh, vanuit Horen uh, werkt. En ze woont geloof ik ook in Horen. Uh, en zij heeft uh, een paar weken terug heeft ze al een nieuwe single uitgebracht. Uh, die hebben we ook uh, gedraaid bij ons in uh, 3 voor 12 Noord-Holland Vloedgolf. Alleen, uh, er was toen sprake van, uh, van ja, uh, dat er een nieuw materiaal aan zou komen. Maar dat is even uitgesteld. Nou ja, dat, dat, dat gaan we, daar gaan we het even vanavond over hebben. Okay. Um, ook uh, NH-pop komt aan bod. Dat, dat is een platform met talentvolle muzikanten. Dat is een, ja, op sleeptouw sessies dat, dat zijn talentvolle muzikanten die dan een soort masterclass krijgen van ja, bekende... of mensen die al doorgewinterd zijn in, hun, in de popmuziek. Uh, zoals bijvoorbeeld uh, Jorik van Noorden, die, uh, die dan daar ook bij betrokken is. En het komt eigenlijk allemaal uit de koken van uh, Frank Bond... Die, uh, die we eigenlijk ook uh, kennen van uh, Alaska. Die heeft dat bedacht. En die heeft zijn ervaringen eigenlijk min of meer uh, ten dienst gesteld om die muzikanten een beetje van dienst te zijn. Hoe, uh, hoe of wat uh, om ergens uh, ja, op weg te komen. En uh, ja, uh, je muziek eigenlijk op, uh, op meerdere platformen. ...te presenteren. Dat is een beetje eigenlijk de, de gedachte. Uh, afgelopen zondag is dat afgesloten met een online optreden. Dat kon je alleen maar via de stream volgen mm -hmm. vanwege de beperkingen die we nu kennen. Ja. En dat is de reden waarom ze hebben besloten van we doen het anders. Dus dat hebben ze met een online stream gedaan. En nou ja, we gaan even over daar praten. Nou ja, Frank, Frank ken ik al een lange tijd, dus dat, dat gaat wel goed komen. Oké, okay, je hebt gewoon hem aan de lijn. <coughs> Ja, aan de telefoon. Nederlands uh, Nederlandstalig werk is er van Wies. Nou, 3FM uh, loopt eigenlijk helemaal weg met uh, Wies. is een uh, band die uh, veelvuldig daar uh, te horen is. Dan... 321 Astronaut. Dat, ja, dat 321 weet ik niet uh, of dat uh, zo Geweldig. is. Maar de band heet Geweldig. Astronaut, eigenlijk officieel. Ja. Die, uh, die band heeft uh, Nederlandstalig werk uh, ge gemaakt. Dus dat hoor je ook. Uh, aandacht voor uh, het album van de Polyframes. Dat was uh -huh. een van de eerste uitzendingen van 3 voor 12 Noord-Holland Vloedgolf. Uh, waarbij we uh, Reda Haakman aan de telefoon hadden. Maar ze hebben dus afgelopen week uh, een compleet album uitgebracht. Dus dan vinden we het ook wel even... Uh, ...dat je daar ook weer bij stilstaat. Dus dan komen er een aantal stukken voorbij. Ja. Nou, dat, uh, dat is een beetje eigenlijk... Uh, het, uh, ...de belangrijkste feiten in het programma. Ja, en je vertelde me in het voorsprekje net al... ...dat Feline niet langskomt. Nee, want... Uh, nou ja, het zou kunnen hoor, uh, Verline, uh, want uh, er zit een Amsterdamse link, hè. Want ja. uh, Jure Mekking is, uh, is, dus de band is officieel uh, Amsterdam-Arnhem, maar we weten alle twee dat uh, Sophie te, tegenwoordig meer in uh, Oosterbeek woont. Ja, ja, dan woon je niet in Noord-Holland. Nee, nee, nee, dat ja, klopt. Ja, ja, goed. En, en de band draait eigenlijk het weest uh, om oh, sorry, uh, Sophie, ja. dus... Uh... Nou, ja. ja, je kunt ook net als ik vanochtend even gewoon van, uh, twee plaatjes eerder beginnen. Ja, misschien doe ik dat ook. Dus je, zou, je, je hebt best kans dat hij me vijf voor achter nog een keer voorbij komt zetten. Goed, ik heb uh, Lilith Melo uh, klaarstaan. Die heb je ook al een tijdje geleden gedraaid. Safe is the secret. Ik blijf hem mooi vinden. Ja, en zij komt uh, bijvoorbeeld weer wel uit Noord-Holland. Soms nou, komt uit de hoofdstad. Uh, dan doe nou, ik ook nou, het liefde gewoon liefde. een beetje dus... mee met jou. Met ja. vanavond alleen maar Noord-Hollandse muziek bij Alternative FM. Dat begint allemaal om 8 uur. En uh, mocht je vanavond niet kunnen, het wordt op maandag herhaald. heb ja, heel veel succes vanavond. Dankjewel. Oké, okay, hoi. Doei. Shouldn't do this, baby. Don't ask questions. The less you know, the less it happened. I'm keeping you safe as a secret. On the tip of my tongue, where I'll keep ya. I'm keeping you a secret. It's the only way to keep ya. I wanna get to know you better. I'm afraid to hear the answer.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 Gold met Wallpaper. En daarvoor hoor je Lille met Low Save and Secret. En dat komt dan uit Amsterdam, zoals je van Jaap hoorde. Vanavond dus Alternative FM met Jaap Koper. En dat wordt maandagavond herhaald, mocht je vanavond niet kunnen. Ja, en dan stond er vorige week zo'n leuke cartoon... weer voor op de Zandvoortse Courant van... wie had ooit gedacht dat we de Duitsers zouden missen? Ja, dat doen we dus inderdaad. En uh, gisteren, ik, zag, uh, ik was het programma aan het voorbereiden... en ik zag waar één wit kenteken bij mij de straat binnenrijden... vol bepakt, en die ging er en gewoon een bed-and-breakfast in... En daar ben ik nog weer blij van. Dus uh, ik dacht, weet je wat, ik ga het Duitse plaat draaien. Vermissen, wel zo vast. Juju. nog, ja. als we Baby, Bei mir bleiben und es mehr Salz hat so geglitzert auf der braunen Haut noch mehr als onze beiden Augen, weil das Leben zu uns wär war. Wir haben gefickt und der Himmel war so sternklar. Ich vermisse dich, vermisse ohne Schwerkraft, mit dir rumzuschweben, der Abschluss war so schmerzhaft. Ich muss mich ablenken, muss wieder Musik machen. Guck mir zu, ich füll ab heute alleine meine Brieftasche. Aber was schreibe ich bloß, frag ich mich. Diese Wohnung ist auf einmal so groß, ohne dich. Alle unsere Pünche haben wir zerstört, steige wieder in den Turbos ik riech aan deinem Shirt, mal sehen, ob der Duft nog bleibt. Bis ik wieder aus dem Bus aussteig. Wie kan man jemand so krass vermissen, wie ik dich in diesem scheiß Augenblick? Ik ben gerade so krass zerrissen, soll ik dir einfach schrijven oder nicht? Wie kan man jemand so krass vermissen, wie ik dich in diesem scheiß Augenblick? Ik ben gerade so krass zerrissen, soll ich dir einfach schrijven oder nicht?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 Ondertussen wacht ik op een nur noch een laatste Mal doch dat verandert niet. Denn mir ist klar, es wird en mehr wie es je. Denk aan ich bin wach und ich Denk Denk aan dich, Denk aan dich, Denk aan je. Denk aan krass vermissen wie je. Denk in je. scheiß Augenblick je. Denk aan Soll ich dir einfach widerschlagen oder nicht? Wie kann man jemand so krass vermissen? Wie ich dich in diesem scheiß Augenblick? Ich bin gerade so krass zerrissen. Soll ich dir einfach widerschlagen oder nicht? Wie kann man jemand so krass vermissen? Krass vermissen. Niet gehoord, en soms heb je daar gewoon even zin in. Laatste 10 minuten van dit programma en nog twee platen. In ieder geval deze, Blondie Atomic. ik van Blondie. Lekker om weer te horen. Ja, en dan gaan we toch echt naar het laatste nummer. En ik druim vaker. Dolly Parton. Die hoort deze. En dat is een nummer wat opgenomen heeft hier in de coronatijd. En uh, daarmee eindig ik voor vandaag. En uh, luister vooral naar uh, Alternative FM vanavond. In het weekend uh, natuurlijk naar Toepak. Tussendoor naar Lunchroom. Goedemorgen Zandvoort. Zandvoort op zondag. Zondag van zaterdag. Hoewel op zondag zelf wel niet, want het is Formule 1. In ieder geval, er is gewoon heel veel te doen hier op de lokale Zandvoortsomroep. De ZFM al 30 jaar, het geluid van Zandvoort. Ik ben de volgende week weer. Tot dan. En dit is Dolly Parton, met Life is Good Again. Op jezelf. Tot volgende week donderdag. Was je handen en zet een mondkapje op. Tot volgende week. Maar nu eerst het NOS-nieuws van 12 uur.